Barte moet met het NWS-journaal. In alle 13 vestigingen van Holland tot het einde van hun dienst het werk neer. De vakbonden verwachten dat in elke vestiging zo'n 40 medewerkers staken. Personeel van Holland Casino voert al langer acties... en eist onder meer 2,5% loonsverhoging. Ook wil het personeel baangaranties als het bedrijf door de staat wordt geprivatiseerd. Vorige maand hebben de vakbonden opnieuw met de directie overlegd... maar dat leverde niets op. Ierland krijgt voor het eerst een premier die openlijk homoseksueel is. De politicus Leo Varadkar is benoemd als leider van de regeringspartij... en wordt waarschijnlijk binnenkort door het parlement gekozen als minister-president. Varadkar was eerder minister van Gezondheidszorg. Dat een openlijk homoseksueel nu premier wordt... is opmerkelijk in het overwegend katholieke Ierland. Volgens sommigen is het een teken van modernisering van het land. Varadkar wordt met 38 jaar ook de jongste premier die Ierland ooit heeft gehad. Op de N34 bij Odoorn in Drenthe is voor de tweede keer in drie dagen een dodelijk ongeluk gebeurd. Een automobilist overleed na een frontale botsing met een vrachtwagen. Woensdag kwam op ongeveer dezelfde plek een motorrijder van 39 om. Hij botste ook op een tegemoetkomende vrachtwagen. Er zijn plannen om het aantal rijstroken op de N34 te verdubbelen, maar dat vindt de provincie te duur. Uitbehandelde patiënten met alvleesklierkanker kunnen mogelijk langer leven door een nieuwe behandeling, zegt het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het ziekenhuis heeft een proef gedaan met een nieuwe chemotherapie. Na de chemo kunnen meer patiënten worden geopereerd, waardoor de kans om langer te leven toeneemt. Bij 14 patiënten die op deze manier zijn behandeld, steeg de kans om na twee jaar nog te leven van 25 naar 75 procent. Het weer vanavond en vannacht nolkaal nog een bui. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het oosten enkele buien. En het wordt morgen 21 tot 25 graden. Dit was het erbij. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zie het. Want jouw weekend is weer begonnen. En ja, je luistert gezellig naar je op CFM Zandvoort. Lekker zomers. Lekker. En dan werkt de helft van de techniek niet. Dus dan moeten we het even zo doen. Zonder achtergrondgeluid. En ja, zonder cd-spelers. Maakt niet uit. We gaan gewoon door. See het zoals je van ja, zie het gewend bent. Gewoon gezelligheid op jouw radio. Twee uur lang. Vanavond de one and only DJ Dion Sidney. Het tweede uur natuurlijk. Een uur lang. Non-stop in de mix. En ja... Niet alleen dat tweede uur, dat doet toe. Nee, ook het eerste uur. Ik heb heel veel nieuwe muziek meegenomen, ja. De opener was Robbie en East. Robbie Mendes met Hartveld en daarna... Vegas en Answer from the Stars. Ja, je denkt, jeetje, wat een uh, psy trance uh, plaat was. dat. Ja, of de nieuwe plaat op uh, Dawn Records. En dit was de Vini, Vici en Bizarre Contact remix... Dus, mocht je een beetje side trends gevoelens hebben, nou, dan kun je hier helemaal je lot mee op. Natuurlijk gaan we ook even kijken wat er vanavond nog in de chart staat. Want ja, het kan zo maar even veranderen. Natuurlijk gaan we kijken naar de Flying Dutch. Want ja, dit feest gaat het weekend verbinden. Ja, en Oliver Helders, hij gaat de set draaien. Waar hij dat gaat doen, ja, dat is, dat is toch wel een uh, hoogstandje. Straks hoor je daar meer over. Maar ja, ik heb zoveel nieuwe muziek bij me. Dus ik zeg gewoon, laten we eens even uh, gaan kijken wat, wat we in de Media Player kunnen douwen. Ik dacht dat dit wel een hele mooie was. Je hebt er tijd om moeten wachten. Maar hier is hij dan. De nieuwe X-One Cross-O. En ze hebben maar één vraag voor jou. How do you feel right now?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 Hello. Oh. Altijd vijf fijn, zo'n fijne bootleg van DJ Jean. Every single day in de cast bootleg. En daarvoor, X-Line Grosso met How Do You Feel Right Now. Die plaat die we sinds 2016 al uh, flink uh, doorgedraaid... Uh, tijdens uh, Ultra, of uh, nou in Amsterdam, uh, de Arena. Wat een feest was dat. En ja die clip uh, die kwam natuurlijk voorbij. in dat denk van, ongelooflijk, heb ik dat meegemaakt... En er nu pas uit, ja zeker, hij is nu pas uit. Maar niet getreurd. Er komt nog veel meer lekkers aan van Excel en Cross al aangezien. Ja, Sensation staat al voor de deur. En ja, daar komt meneer ook eventjes draaien, dus dat belooft wel leuks. En natuurlijk, het seizoen is geopend op Ibiza, dus alle trossen los. En over trossen gesproken, niemand minder dan future household Oliver Heldens... ...ging afgelopen week sky high. Hij deed een exclusief DJ-setje in een luchtballon... ...ter lancering van Ventube, een nieuw mediaplatform. Ja, in de mand van de luchtballon was een DJ-set opgebouwd... ...compleet met monitor speakers. Er was verder nog plek voor zes mannen in het mandje. Een beetje proppen dus, maar dan heb je wel een exclusief feestje op Next Level... Ja, Ventube is een nieuw mediaplatform dat tijdens deze plug werd gelanceerd. Het platform maakt het fans van onder andere muzikanten, DJ's en vloggers mogelijk om een persoonlijke videoboodschap van hun idool te ontvangen. Check www.ventube.me voor meer informatie. Ja, tot zover dit nieuwtje. Wat hebben we voor jou klaarstaan? Nou, ik heb hier wat moois voor jou klaarstaan. Wat dacht je van deze van Duke Dumont en Corgon City? Real Life Purching Nations on the outside in de Benny Benassi en Maas remix. En je hoort hier natuurlijk alleen maar bij See It Of See It Of voor en daarvoor Bout and South met Way Sick en wat een klapper nog van Duke de Mol en Gorgon City met Real Life. En ja, dat is weer tijd voor een lekker nieuwtje, want wat hebben wij nou, morgen gaat er toch echt gebeuren. The Flying Dutch. En ja, Flying Dutch, ja, wie kent het niet? Op maar liefst drie locaties. Ja. Dit weekend. 3 juni. De beste DJ's gaan shows geven op maar liefst drie locaties. Te weten Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. En ja, de organisatie van de Flying Dutch zet een app. De Flying Dutch op verschillende manieren in. En natuurlijk kun je hem gebruiken voor festivalinfo, line-up, etc. Maar de Flying Dutch komt dit jaar ook met iets nieuws. Connect! Tussen 10 voor 10 en 10 uur... zullen de drie locaties van de Flying Dutch... op een hele speciale manier verbonden worden. Wat dat gaat gebeuren, ja... dat moet je zelf meemaken. Dus ga er gewoon lekker heen. En ja, dan uh, willen we wel weten natuurlijk... wat is de line-up? Er zijn er gewoon nog kaarten... voor de locaties Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. En ja, in Amsterdam pakken we eventjes... vanaf 1 uur... Vind je daar Dash Berlin. Om twee uur staat er Oliver Heldens. Gevolgd door niemand minder dan Afrojack. Daarna, -da, Lucas en Steve om vier uur. Om vijf uur vinden we daar een special act. Om kwart over vijf is daar Showtag. Kwart over zes hebben we Hartwell. En ja, niemand mag het ombreken hier. Crisscross Amsterdam om kwart over zeven. Om acht uur vinden we daar niemand minder dan Chucky. Back to back met Quintino en ja... Onze held Don Diablo om 9 uur. En ja, als afsluiter van 10 tot 11, Nicky Romero. Ja, de bovenstaande namen zullen 3 juni dus rondvliegen tussen Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Ja, dit zijn geen zieke namen hoor. Ongelooflijk. En ja, er zijn dan nog gewoon kaartjes. Hoe verbaast het me? Nou ja, een kleine tip: de kaarten die kosten 55 euro, wel te verstaan. En ja, de ING die had zo'n leuke actie. haal uh... oh, een gratis kaart. Als je de ING hebt uh, downloaden... dan kon je gewoon naar het Centraal Station in Amsterdam brengen. Hoefde je hem alleen maar te, te scannen of in te loggen. En dan kreeg je gewoon twee kaarten... per uh, telefoon waar je de app op stond. Dus de kaarten die worden gewoon flink uh, van de hand gedaan. Want okay, jij, een hoop mensen die hebben gewoon gezegd van... hé, hey, dat is leuk. Gratis kaarten. Dus ja... Mocht je die in GM nog niet hebben, misschien zijn er nog kaarten. Ik beloof je niks. En anders, even naar Ticketfab. Dan vind je voor een zacht prijsje vast wel een kaartje. Tot zover die nieuwtje. We gaan eens kijken wat we nog hebben. Nou, wat dacht je van gratis muziek? Kirby! Die heeft een speciale EP gemaakt. Of Spinning uh, Records. En ja, geheel gratis. En ja, ik zeg al. Er is één plaat die ik zo ontzettend lekker vind. En dat is deze plaat. Funky! Dit is niemand minder dan Kirby. See it, Sessions. 10 uur, sharp. Met de one and only. DJ Dion Sydney. Natuurlijk, straks nog eventjes. de charts. What is hot, what is not. Natuurlijk, see it. En jouw thermometer buiten. Hij staat nog... op een comfortabele 20 graden, dus... Zet je speakers buiten en maak één grote dansvloer. Zie je die house? Zie je in speakers. Met DJ J.K. En is hij lekker of is hij lekker? De nieuwe van Kirby. Funky! Ja, het is een EP, De Dash EP. Met vier tracks. Equals, some shots, insect en funky. Ja, en geheel gratis. Nou ja, als gratis uh, aanspreekt. Nou, zeker te weten. Als onze Hollander zijnde. Een andere lekkere plaat ...is van Wild D. En hij doet me denken aan vandaag. Sunny! En het is een heerlijke disco-klassieker in een 2017 sausje. Ik zeg, zet hem wat harder. Het mag gerust. Een glaasje rosé erbij. Of als je moet rijden, een glaasje fris. En zit je in de auto? Niet te ver het gaspedaal in, hè? Oh! Want deze plaat. Lekker cruisen over de boulevard van Zandvoort. En zing hem ook maar mee hoor. 6.9 ZFN Nu dus zijn nieuwe plaat samen met Kelly Lee. Won't stop in de Bob Sinclair en de Cube Guys remix. En ja, heb je er al een beetje kriebels in? En dan heb ik het wel over de Zomerkriebels Festival? Want deze zaterdag in Papendorp, Utrecht. Dan is het, uh, dan is het er weer tijd voor. Zomerkriebels Festival. En ja, een festival met. Een aantal stages. Ik noem de Main Stage. De dus wel Neuf. De Latin Lover Stage. En de Insanity. Ja, de Insanity. Dat is voor de wat hardere stijlen. Ik zie een Dark Raver. Een Metal Theo. Een Rootless een Zani. Ik zeg, dat is compleet beuken. Het staat er namelijk voor feest en gekkigheid. Alles kan en alles mag. Van Polonaise naar sint Van Frikandellen naar Classics. Insanity ademt 1 en 0 Freestyle en Vrolijkheid. En dit zal hij laten zien op Zomerkriebels. Ja, dan Latin Lover Stage. Het meest vrouwvriendelijke concept van Nederland... zorgt voor een kolkende dansvloer. Wat op Zomercribbles Festival... zon, zomer, tropische vibes, vakantie, gevoelens... en altijd heel veel dames zijn de belangrijkste kenmerken... voor Latin Lovers. Sexy Latin House. Trommels. En percussies. En natuurlijk een heerlijke line up Ik noem een Gregor Salto. Die Rashid. Stefan Vilijn, Gennaro en Villa, Chris Rocks, Brian Dalton, Patrick ba uh, Brown, uh, Quincy Mariano en Luciano, Genoa en Jasper Clash. To name a few, ja, de Soissons Neuf Stage. Het urban event waar uitstraling meer zegt dan je imago. En waar sfeer boven reputatie staat en gezelligheid het allerbelangrijkste is. Ik zie hier staan Glow in the Dark, uh, Savanio Live, Giorgio Felix, uh, Lyrical Child's Play f I Am Asia Live, Mitchell Supreme en nog vele andere namen. Ja, het is niet mijn genre, dus vandaar dat ik ook niet kan zeggen van... hé, hey, daar moet je voor gaan. Als ik de mainstays zie, ja, hier word je natuurlijk getrakteerd... door een maximale portie festivalkriebels met een mix van House en EDM gebracht door de beste artiesten uit te zien. Ja, dit zeg maar meer. Danique, Crisscross Amsterdam, Jay Hardway... Chocolate Puma, La Fuente... The South, Sick Individuals... Sophie, Francis en Dirt Deluxe... en de MC is MC Coral. En ja, die mag er ook zeker wezen. Dus ja, mocht je nog kaarten willen halen... haal ze dan. www.kribbles.nl En ja, waar ik ook de kriebels van krijg... is straks van die set van DJ Dion Sidney. Met een lekker drankje erbij... wordt dat vast en zeker een feestje. En over een feestje gesproken... Ja, ik heb nog wat moois voor je meegenomen, hoor. The one and only T. Into danger. Zometeen. Ja, het gaat dan neer gebeuren. Een blik in de chart. We trekken het hele register open. Een beetje deel dit, een beetje van dat, maar nu eerst. T. Zeg, oh, die nieuwe gramofonetie. Wat vind jij ervan, Dennis? Ik ben sowieso een grote fan van gramofonetie. Ik, ik vind dat gewoon echt zo ontzettend lekker. Ja, ik moet eventjes een ander plaatje als achtergrondje zitten. Weet je wat? We doen gewoon Jay Hardwell. Way. Pineapple. <laughs> apple, apple? pen? <laughs> dat moet ik gelijk aan <laughs> <Yeah. laughs> Nee, maar... Uh... Ja, lekker zeg, Dennis. Ja. Oh, wat een plaat. De zomer is weer in de bol. Nou zeg dat wel, ja, je moet het niet te hard zeggen... want morgen hebben ze het alweer over regen en onweersbuien. Ja, maar dat is morgen. We zijn nu vandaag. We zijn nu nog even een raapje open, lekker genieten met de buren. Hoppa. En het is weer tijd voor de charts voordat jij een daverende set uh, gaat geven. Ja, ja. En ja, welke charts zullen we erbij pakken, Dennis? Zullen we, zullen we de Future House of... Uh... In ieder geval niet de gewone chart. Want als ik zo even kijk, is er niet veel veranderd. Is er niet veel soeps, hè? Nee, nou, dan pakken we toch... Ja. Uh, ja, ja, ja, dit is een hoor. Kijk, dit is m. Dit wordt het. ik voel het. Voel je het? Ja, Oké, okay, nou, ik voel hem ook, dus... Dag Jay Hardway. Jammer, jij komt misschien zo meteen voorbij. Op nummer 10 in de charts. Binnen we Breakdown. Future D, Double, El Pep en Rash. Een lekkere beuker, dit. Ja, is dit Future House, Dennis? Nou, meer Bass House. Ik vind het een, een beetje progressive. Nou, Bass House. Oké. Okay. Het is in ieder geval op Musical Freedom en gelijk die nummer 10. Ja, hij komt gelijk lekker het... binnen. Volgens mij is dit de intro nog. Really so. Ja, hier ook. Hier komt hij. Komt hij nog? Komt er dan wat van? Move your feet ja, ik vind hem leuk, Dennis. Ja, lekker stand. Kijk, of de nummer 9 ook zo gezellig is. Don't hurt, you're breezy. Mike, Mike Williams. Williams. Oh, ook, Spinning Records. Ook een vrolijke uh, huppelde de Pup plaatje. Ja, het is zomer, hè. Dan mag het allemaal. Ja, ja. Alsjeblieft. Het lijkt wel Gigi Dacostino. Ja. Alleen dan, sorry, heel erg slecht. Simple. Simpel. Simpel, slecht, afgekeurd. Sorry Mike Williams, kappen. Op nummer 8 vinden we daar Mark en Cremon en Chris Chris. Chris Kiss, sorry. Het is uh, Spinning Copyright Free Music met Gang. Eens kijken of deze beter uh, te dik is. Ik zie hier ook geen hoofdzenen weer gaan, Dennis. Eh... Uh, ja, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Ik ben beter gewend van merken Kreml. Ja, maar ik vind dit, dit stukje ook een pure riff uit, hoe heet het nummer U, nou? U met Oscar, Bombjack Ja! Dat is echt zo... Uh, copy paste? Ja, jammer, jammer. Ja, onze vrienden van de show. Ja, is de Mr. Belton Belt and Wessel. Wessel. Dus ze staan er nog steeds in met Koet thuis. En ja, die plaat, die blijft ook zo lekker. Ik was hij er is, altijd zo vrolijk van. Het is he? helemaal grijs gesampeld, maar het is weer een leuke, een leuke cover. Hij, Daarom, we gaan met nieuwe muziek. Found You, Make Me Yours van Sprottl. heel vrolijk van deze plaat. Als ik dit zo hoor, dan doet me het aan een ander artiest denken. Als je dit zou zeggen: Dit Zeker, is Lucas uh... en Steve. Ja. Dan zou ik het ook. Uh, maar ik, uh, ik vind Prattel echt hele leuke muziek maken. En dit zou ook nog kunnen zijn. Uh, van. Uh, hoe heet hij nou? Hij staat morgen ook uh, op, uh, op het uh, festival. Uh, ja, oh, wat zijn we slecht die namen hier allemaal. Nou, we komen er zo meteen wel op. We krijgen straks alweer dat... Oliver Helden! Oh! Ja, oh nee. die, ja, die Die zou het ook zo kunnen gemaakt hebben. Ja, maar... nou, hij heb ik een keer met Throttle een nummer gemaakt dus, ja, een paar jaar geleden. Nou ja, misschien hebben ze nog wat uh, in de keukenkastjes gevonden. Ja. Of nummer 5, Don Diablo en Coldplay met Something Just Like This. Een van mijn favoriete platen van de afgelopen maanden. Ja, hij gaat ook helemaal commercieel los, hè, deze? Ja, ook omdat iedereen natuurlijk die plaat kent. Maar gewoon lekker dat, echt dat Don Diablo-soundje erin. Ja, ik, dan uh, gaat Smokey, uh, gaat helemaal springen. Daarom. Hé, hey, ik heb deze plaat nog. Won't Stop Kaylee Lee. Met de Cube Guys en Bob Sinclair. En Watermat. Ja, je hebt het net gehoord. Erg lekker. Ja. En uh, ja, hoe komt, hoe komt het in één keer voorbij? Kom. een voor Pineapple. Ja, dat was een voorgevoel, hè? Ja, op de nummer drie. Dan op nummer twee. idx met Feel the Rush. Mijn grote vriend. Op enormous tunes. En ja, een plaat die toch heel lekker vindt. Is dit. Ja. Chocolate Puma. barbie more. Moore. Rising het up. Heb, het heeft lang geduurd, maar de band is weer samen. Ja, hoor. Maar deze plaat, hij gaat zeker voorbij komen zometeen, hè? Ja, ja. See it sessions. Ik heb er nu al zin in, Dennis. Hé, hey, maar ik heb nog één afsluiter. Nee, toch? Eén hele vette. Nee. Ik, ik ga het gewoon doen. Niet deze plaat, want die hebben we net gedaan. Wat verdikken we? Oké. Okay. Gewoon dat het kan. Gewoon dat het vrijdag is. Hé, hey Jeroen, wat doet die stofzuiger daar in de hoek? Ja, we hebben hier last van uh, Spoken. Spoken? Ray Parker Jr. En jij ja, hoort het al. Ghostbusters in de Uverla bootleg. Dit is de it. En zometeen naar het nieuws weer en het verkeer van 10 uur is hier eindelijk Dion Sydney in de mix.